Artiesten. Volgens hem gebeurt er iets magisch als ze samen optreden. Het Songfestival wordt in mei gehouden in Engeland. Het weer van Weer.nl, kans op zon, aan de kust wil regen, gaat op 16. Vanavond en vannacht vooral in het noorden een bui en het koelt af tot 10 graden dan. Morgen zon, minder wind, iets frisser, check dat op Weer.nl. Dankjewel. Yo, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Situatie op de weg. Twee vertragingen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Zes minuten vertraging daar. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelmina-Kanaal. Ook daar zes minuten en dat komt door een auto met pech. Snelheidscontroles gemeld op de A1 Hengelo-Duitse grens van Durningen. Hectometerpaal 164,5. Op de A2 echt richting Beert bij L 208,0. En de A10 de Ring amsterdam Diemen in de richting De Nieuwe meer bij Amsterdam-Duivendrecht. Naast bij 14,6. Controle ook op de A12. Gouda richting Utrecht bij De Meren 55-0. A28 Hoogeveen bij Hooghalen 165,4. En tot slot de A57. De hoogte van. Goch! In beide richtingen. Hectometerpaal 0.0. We staan bij een milieuzone en jij mag niet verder. Ja, klopt. En nu? Ja, het laatste stukje met het steekwagentje. Kan, maar dan blijf je bezig.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keon kozijnen, maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Hey, goedemiddag. Je dinsdagmiddag is bij deze officieel begonnen met de 538 lunch en Tom Gradden. Dit is Remind Me. Remind me, was dat van Tom Grennan in de vijfde jaar lunch voor... En ik schrok er een beetje van vanmorgen toen ik op de kalender keek. 1 november. Ja, het ja. is alweer november. Ja, we gaan richting de kerst, jo. Nou, eerst in maart nog, hè. Nee, hey, dat is het voordeel van een kind te hebben. Die kan dan voor mij de snoepjes ophalen. Oh, ja. ja. ik ben een beetje in de war als het gaat om, uh, om snoepjes en zo. Want het was gisteren Halloween. ja. En, uh, had je ik, kinderen aan de deur? Ik had kinderen aan de deur, maar het is, je... het is toch een soort van ongeschreven regel... dat je een kaarsje voor de deur zet. Ja. Of even hè, dat je aan het huis kan zien dat ja. je welkom bent. Jij had geen kaars. We hadden niks. <lacht> nee. Maar niet, maar niet. Maar normaal doen we altijd altijd wel dat soort dingen mee hoor. Maar ik had ook helemaal geen snoep in huis. Oh, en en ding wat vind je dong, ik, ja. ik stond net, ik wilde de vuilniszakken buiten zetten. Ik stond daar zo op een sok. Ik zeg, nee, de deur open. Oh, <lacht> trick or treat. <lacht> ik denk, mijn god. Dus ik de boven schreeuwen, schat, hebben we nog ergens iets lekkers. En uiteindelijk bood de adventkalender die we het cadeau hebben gekregen afgelopen weekend. bood uitkomst. Daar zaten allemaal van die chocolaatjes in. En, die daar hebben, en daar hebben we er vier van de open moeten maken. Voor die kinderen. Eén zo'n klein chocolaatje vind ik wel echt karen. Nou, ze waren er anders hartstikke blij mee. <lacht> het was alles wat we in huis hadden. Ja, ik had ook een bak halve liter ijs kunnen geven, maar dat werkt ook. Hé, <lacht> Jo, hey, nou, even terugkomen op het nieuws van vandaag. Want vanmorgen is bekendgemaakt wie namens Nederland mee gaan doen... aan het Eurovisie Songfestival. Je had het er net over in het nieuws. Het gaat om uh, Dion Cooper en Mia Nicolai. Ja. Zeg me dus helemaal niks. Dat dacht ik al dat jij dat zou zeggen. Ik heb even opgezocht wat ze hebben gedaan. Als duo zijn ze nog niet bekend, maar los van elkaar maken ze wel muziek. Zo klinkt bijvoorbeeld Mia Nicolai. In kan in ieder geval zingen, toch? Ja. Ik zie jou wel bedenkelijk kijken, nog. Dit is niet het liedje, hè, voor het zover. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dit is gewoon hoe ja, Mia Nicolai okay. klinkt. Uh, dit ja. is Dion Cooper. Ja, je... Ik... je kijkt me verwachtingsvol aan. Jij, jij, ik, jij, jij wordt hier niet blij van? Nou ja, we, uh, misschien is de combinatie heel leuk. Oh, nou, ze zegt De 53-8 lunchtrack. Ik was, ik was oprecht wel blij voor dat. Ik denk okay. ja, het zijn twee, twee mensen die goed kunnen zingen. Ja. Bij elkaar gebracht door Duncan Lawrence, ook een beetje hun mentor. Maar goed, we gaan het zien. Het liedje is er nog niet. Hè. Dat nee. zal binnenkort... Uh, en ik het vind het ook komen. wel leuk trouwens dat we natuurlijk... Uh, deze twee jonge mensen zo'n podium bieden. Ja. En talenten kans geven. Dat vind ik wel heel cool. Wij wachten lekker het liedje af, joh. Dan hebben wij het nieuws van vandaag. Want Europa heeft een uh, nieuw bestverkochte auto. Het is namelijk de, de Tesla Model I geworden... En een Peugeot 208, die eigenlijk al jaren op nummer 1 stond... Uh, ja, is, is minder vaak verkocht dan uh, de Tesla. Dus wij dachten, laten we daar een leuk liedje bij verzinnen. Wij dan niet, jij in dit geval. Uh, met welke plaats rij je bijvoorbeeld het liefste in de auto? Die mag je doorgeven via de 538-app. Uh, welk nummer heb jij een uh, goede roadtrip-herinnering aan? Kan natuurlijk ook. Of heeft je auto een bepaalde kleur en kun je daar een koppeling... Hey. Mee maken. Ja, yeah. <laughs> Autoplaten... Laat maar doorkomen via de app van 508. Dan gaan we hem straks draaien. In de 50 lunch, goedemiddag. De ochtend heb je overleefd. De middag is waar je alles voor geeft. Dit is Koen Met de 58 lunch, show. Het is weer dinsdag in de kantine op kantoor. En we slepen je erdoor. Dit is een lunchshow. Op 5, 3, 8. Het koel en jou. Dat is wat je verwacht. Koel en een lunchshow. We, we, we. die nog nooit slechte muziek heeft gemaakt. Kunnen we toch wel zeggen. Ed Sheeran hoorde je op 538. En Shivers? De 538 lunchtrack. Ja, Europa heeft een uh, nieuwe bestverkochte auto. Dat was jarenlang de Peugeot 208. Maar uh, afgelopen maand, uh, september in dit geval... Uh, werd dat de Tesla Model I of Model Y... zoals je dan uh, officieel uh, moet zeggen. Uh, ja, die heeft het heel goed gedaan. Die is uh, ruim meer verkocht dan de Peugeot 208... En daar zoeken we een leuk liedje bij, de 58 Lunch Track van vandaag. En dat mag dus een liedje zijn waar je uh, lekker op rijdt, hè. Renault heeft al een, een favoriete plaat voor in de auto. Ik ga eens even babbelen met Bob. Goedemiddag, Bob. Goedemiddag. Want Bob, jij uh, hebt niet alleen een plaat aangevraagd... maar je hebt ook een foto meegestuurd, zag ik in de app. Uh, ja, klopt. Het is, van, het is van mijn eigen auto. Hij is van je eigen auto? Ja. Ja, want <laughs> het is een, een Ferrari-logo... maar ook weer niet helemaal, hè? Nee, in plaats van een paard, het is een ezel. Uh, een ezel. <laughs> een ezel. Ja. En jij rijdt een zwarte auto. Ik zie alleen het, het merk niet. Maar wat voor een auto is het? Een, uh, een Opel Astra. <laughs> een Opel Astra met een Ferrari-logo en daarin een ezel. Ja. <laughs> Heerlijk. Krijg je er veel commentaar op? Uh, nou, als ik onderweg ben, zie je wel regelmatig mensen kijken ernaar. Oh ja. ja. Dan denk je: dat klopt het niet, iets niet. Het is geen echte Ferrari. Nee, nee. Hé, hey, dan kan ik wel raden welke plaatje je aanvraagt, hè? Ja, een uh, liedje van Ferrari van James Hoops. Ja, James Hoops. Hij heeft <laughs> geen Opel Astra uitgebracht, maar Ferrari, gaan we nee. doen, Bob. Dank je wel. Ja, hey. Hoi, hoi. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari, with me in the wave, but in the morning. Do you still want me?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 over Jo van Egmond. Raymond. <laughs> en Supergirl. Aangevraagd door Bob. Bijna half één vijfdag lunch is dit voor de dinsdagmiddag. En het nieuws komt eraan met Jo. Ja, Koem, ben je een beetje handig met klussen? Nee, absoluut niet. Oh, oké. Okay. Nou, niet voor jou dan. Maar je moet even de vernering van je woning checken... want dit warme weer heeft daar uh, ja, wel een bepaalde invloed op. Of je nu op zoek bent naar de e-bike... waarmee je de werkdag snel achter je laat...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 538 weer van weer.nl zal je niet zijn ontgaan. Vandaag veel wind, verder zon en lokale bui zo'n 17 graden. Morgen wat meer zon en dan 15 graden. Verkeersinformatie met drie vertragingen op dit moment... op de A1 amsterdam Apeldoorn bij Barneveld, 9 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Duiven en Oudijk. 7 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond... 15 minuten extra, dat komt door een ongeluk. En er zijn flitsers op de A1 Amsterdam richting Naarden... bij Muiden, hectometerpaal is 14,0. Op de A2 Bosch eindhoven bij Vught, 122,9. En de A10 ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel... bij Amsterdam, hectometerpaal is 11,3. A28 Assen-Hogeveen controle bij Hooghalen, 165.4, de laatste op de A58. Vlissingen richting Goes bij Nieuw en Sint-Joosland staan ze bij 163.8.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 In Amerika is weer een rapper doodgeschoten. Het gaat om de 28-jarige Takeoff, die had vijf jaar geleden ook een hit in ons land samen met Katy Perry. Bon appetit. Nu hey. like bon bon appetit. hem horen herken ik hem weer. Ja, ja. Takeoff werd doodgevonden bij een boningscentrum in Texas. Weet je? En lekker van alles al gedaan hebben... voordat de rest van Nederland of de hele wereld wakker wordt. Dat is het idee van de hype op sociale media. Om om vijf uur ochtends op te staan. Tom Cruise, Michelle Obama, Steve Jobs, Oprah Winfrey... die doen het ook allemaal. Hartstikke handig. Lekker momentje voor jezelf om even te sporten. Een slaap waarschuwt, dit is lang niet goed voor iedereen. Dit hele idee komt natuurlijk van die ontzettend vervelende ochtendmensen. En dat is slechts uiteindelijk 15 maar. Voor een avondmens is dit echt ongezond. Maar dit is de nieuwe trend nu. Dat mensen dus echt om vijf uur hun wekker zetten. Al, uh, op TikTok is bijvoorbeeld uh, de hashtag De5amClub 109 miljoen keer bekeken, gedeeld. Nou ja, kijk, als je een druk leven hebt. en je, en je ja. kan tegen een paar uurtjes minder slaap. en je zet op tijd je wekker. ja, die hebt wel veel meer aan je dag. Ja, en het is natuurlijk ook wel belangrijk om een momentje voor jezelf te hebben op de dag. Ja. Maar goed, ja, ik zou de wekker niet zetten. Kijk, Hewits en Klaas die doen het ook al een tijdje. Maar... Ik weet niet of je hebt gezien hoe zij eruit zien. Wallen. Het werkt niet voor iedereen, zal ik maar zeggen. Dankjewel, Jo. Graag gedaan. nieuws van deze dinsdag. Jouw hits. Hoor je op 538. Alesso en Zara Larsson. I got the way I love you. Rondé. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. Purple Disco Machine. Jouw hits. Jouw 538.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 Every time I ignore the sign Redemption's mine on the day I leave falling for you the Looking Glass en Purple Disco Machine hoorde je ook nog. En In the Dark. Ik wil het heel eventjes hebben over een andere 538-artiest. Zijn naam is Sean Mendes. En Sean heeft social media behoorlijk in de fik gezet. En dat heeft te maken met zijn Halloween-kostuum. Op een foto is te zien dat hij... Ja, hij heeft een soort Indiana Jones-achtige outfit aan. Het is vooral heel weinig eigenlijk. Ik heb gevraagd jou. Je hebt hem even opgezocht. Ja, ik zit er uh, nu as we speak naar te kijken. Instagram.com slash Sean Mendes. Ja. Uh, het heeft er echt voor gezorgd dat fans van Sean Maddus... die werden zeg maar helemaal gek. Het is natuurlijk een mooie jongen, zelfs maar. Helemaal zo met die torso. En, ja. Oh, ik dacht er is ophef in de categorie. Uh, iemand is tegen uh, weet ik veel wat. Indiana Jones outfits. Ja, weet ik veel. <laughs> Bedenk het maar. Nee, nee het gaat, hij is gewoon een sexy Zodat man. Omdat hij sexy is. En wat vind jij ervan? Oh, ja. Nou, ja, oh, nee, nee. ja nee, wel leuk, nee, wel leuk, wel leuk, wel leuk, maar ja. Ik had het ook minder aan trekken, toch? Ja. toch? Ja. En met het songfestival maar dat was je ook. He, moi, Shawn Mendes kan er ook niet bij door. Ik ga straks de nieuwe S10 draaien, benieuwd wat je daarvan vindt. Ja. Maar eerst deze dus. In zijn Indiana Jones outfit, check hem even op zijn Instagram-pagina. Shawn Mendes, Treat You Better, op Radio 538. I won't lie to you I know he's just not right for you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 Laat ik eerlijk met je zijn. Toen deze uitkwam dacht ik... Oh jee, oh jee, oh jee. Weer zo'n gejat liedje en dan zo'n dikke drone -dron, En oh, makkelijk gedaan allemaal. Grote inschattingsfout van, van mezelf geef ik meteen toe. Want David Ketta en Bibi Rekstra hebben gewoon een enorme hit. En ik vind hem ook nog steeds lekker. I'm good. En een beetje blue, la -di -da -da erin natuurlijk. En nog steeds dikke vette nummer 1 ook in de 58 top 50. Die je uh, iedere zondag vanaf 2 uur hoort hier op Radio 5. Natuurlijk met Den Men, Dennis Ruijer. Wat je deze week iedere dag in de 538 Lunch hoort... is het nieuwe liedje van s -10. Hoi, ik ben s en je hoort me de hele week in de 538 Lunch met Koen... met mijn nieuwe single Nooit meer spijt. Samen met Vrouwtje, ja. Leuke combinatie, laat even weten wat je hiervan vindt. De laatste tijd ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets, ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks, eerder vier ik.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 the mountain. En de enige train die geen vertraging heeft tegenwoordig. Drops O Jupiter op Radio 538. En daarvoor de nieuwe single van S10 en Vrouwkje. En die, heeft, die heet Nooit meer Spijt. Er komt van alles op binnen. Ik zie hier Wat zijn jullie een goed team. En dan gaat het dus over deze twee artiesten. S10 en Vrouwkje. Elke keer weer genieten. Nooit meer Spijt. En ik hoop nog steeds op een EP en een album samen. Wat een toffe combinatie is dit. Komt allemaal binnen op het nieuwe liedje dus van... S10 en vrouwtje hoor je in de 538 lunch. Het is uh, bijna 1 uur. En dan weet je dat het niet lang meer duurt, tot Tante Gerry. Tante Gerry. Tot een tante Gerry gaat er toeslaan. Mijn eigen tante die iedere dag een uh, liedje gaat zingen. En het is aan de luisteraars van Radio 538 om te halen, uh, achterhalen welk liedje het dan weer is. Ik heb een uh, kleine tease, zoals we dat noemen. Een klein fragmentje. Hij duurt er twee seconden joh. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Alvast een voorproefje op het liedje wat ze vandaag gaat zingen. Luister goed. Jansi Kloots. hè? Huh? Jansi Kloots. Jansi Kloots. Ja. Jansi Kloots. Ben je nog een hint geven? Nee. <laughs> Zometeen meer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Crayon Kozijnen. Maatwerkkozijnen tegen de scherpste prijs. Dit is het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld. En je spaart het klimaat.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 Minder voedselverspilling. Wil jij ook bijdragen aan de wereld van morgen? Kijk op werken bij Zijn naam, Verrie Goedman, installateur en held. Verrie Goedman is super circulair bezig, want ook zijn technische groothandel is een recycle inleverpunt. Goedman, zo worden zijn afgedankte lampen niet gerecycled, maar gerecycled. En dat gaat nog een stapje verder. Doe als Ferry Goedman. Recycle ook lampen bij een technische groothandel met Recycle in Leverpunt. Goedman. Kijk supersnel op recycle.nl Ga lekker naar buiten met Scapino. Van wandelschoenen tot warme jassen. Nu tot 20% korting op heel veel outdoor artikelen. Neem die stap. Scapino.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 Het kabinet haalt 12 Nederlandse IS-vrouwen op. 50 Jacht Nieuws, ANB. Yo, van 12 Nederlandse IS-vrouwen worden vandaag nog opgehaald in Syrië... en ook hun 28 kinderen vliegen mee. De vrouwen worden verdacht van terrorisme... en moeten hier voor de rechter komen. Dat gaat waarschijnlijk begin volgend jaar gebeuren. En de kinderen die komen onder toezicht te staan van de kinderbescherming. Vanuit Oekraïne zijn weer graanschepen vertrokken... terwijl Rusland die graandeal heeft opgeschoord. Het waren er vandaag drie. Gisteren vertrokken er ook al schepen met graan en andere landbouwproducten naar de armste landen. De graandeel moest een veilig verloop van het transport garanderen. In Amerika is weer een rapper doodgeschoten. Het gaat om de 28-jarige Takeoff. En hij had met zijn hip groep vijf jaar geleden een hit... ...in Nederland met Katy Perry. Bon Appetit heette die. Takeoff werd doodgevonden bij een bowlingcentrum in... Texas. Het weer van Weer.nl, kans op zon. Aan de kust wat regen gaat op 16 vanavond en vannacht. Vooral in het noorden een bui en het koelt af tot 10 graden. Morgen zon, minder wind, iets frisser. Check dat allemaal op Weer.nl. Dankjewel Jo, dan heb ik een verkeersinformatie voor je. Er zijn eh, toch zes vertragingen op dit moment. Op de A1 amsterdam -Avandoor. En ben je 10 minuten langer onderweg tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A12 Arnhem-Oberhausen bij 7 naar 8. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Nieuwenbrug. Zes minuten extra reistijd en dat komt door een auto met pech. De A27, Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 5. A27 de andere kant op. Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 35 minuten vertraging door een ongeluk. En de laatste, de A326. Bankhoef richting Wiegen bij Wiegenoost. oost 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Flitsers. Snelheidscontroles zijn er op de A1 bij Muiden. Tussen Amsterdam en Naarden. Hektormeterpaaltje 13,7. Hektormeterpaaltje wat je in de gaten moet houden op de A2 is bij Vught. 122,9 tussen Den Bosch en Eindhoven. En de A10 Ring Amsterdam. Diemen richting de controle bij Amsterdam. Duiventrecht 14,7. A27 Utrecht-Gorkum, hoogte van de Houten 69,5. A57 dan, bij Goch in beide richtingen 0,0. En de laatste is op de A58 Vlissingen-Groes... bij uh, Nieuw- en Sint-Joosland staan ze bij hectometerpaaltje 163,8. Zometeen een spelletje natuurlijk. Tante Gerry gaat zingen. Wat is er, Jo? Nee, ik vond uh, Sint-Joosland leuk. Ik heb een uh, eigen land. Ja, ken ik. Sint-Joosland, ja. ja. ja. Um, en Jo? Ja? Ja, jij, jij bent je er denk ik helemaal niet van bewust. Maar um, je hebt net in het nieuws... en dat zal niet iedereen gehoord hebben... maar om half één heb je ook nieuws gelezen net. Ja. En daar heb jij... Ja, je hebt, ja, je hebt echt... Ik weet niet wat het waar is, maar je hebt echt heel groot nieuws heb je eigenlijk gebracht. Zonder dat jij en ik het eigenlijk ook zelf in de gaten had. Oh, mijn hemel. Ja. ja. Er is iets gebeurd. Ja, het is echt vrij heftig ook. <laughs> ja. Ga niet naar de appjes kijken die binnenkomen. Oh, nee, ik zal niet kijken. Ik ga het zo aan je laten horen. Ja, is goed. minuutje nog. Alles voor klussen en inrichten vind je bij Karwei. Tijdens de wilde woonweken 50% korting op alle Flexa strak in de lak. Kom naar de bouwmarkt of shop op karwei.nl.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 Ook bij Karwei, 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwei.nl. Alle ondernemers die gaan voor hun droom kunnen rekenen op credit. Of je nou begint aan iets nieuws of al even onderweg bent, ga naar Credits.nl. We zijn er voor je. Met krediet, training en coaching. Ondernemen begint bij Credits. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Crayon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Goedemiddag. Yes, 5.30 lunch voor de dinsdagmiddag. Zometeen het spelletje Tante Gerry. Vragmentje van Jo van Egmond komt eraan. Maar de eerste Armin van Buren. Jouw Jouw. Jouw 5, 3, Come around again. 5, 3, Ask me a question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 Armin van muren, come around again. De 538 Lunch met Koen. Yes, voor de dinsdagmiddag 1 november is het alweer. 1 november. Uh, de dag we Ajax vanavond moet aantreden. Jazeker. Jazeker, maar ze spelen geen rol meer hè, in, de, in de Champions League. Nee, nee, maar een beetje zelfvertrouwen tanken, dat kan natuurlijk wel uh, vanavond. Hopelijk alsnog een mooie pot. uurtje of negen gaat het gebeuren. Ja, en Jo. Ja. Ah ja, ik heb nu een beetje te doen, want je kijkt heel ja. angstig. Want je denkt dat je een hele grote blunnen hebt begaan. Nee, dat ja. valt wel mee. Maar we werden erop geattendeerd door een luisteraar van ons. Scherp. Ik laat even een fragmentje horen, Jo, van jou... uit het nieuwsbulletin van een dik half uur geleden. Ja. Half één op Radio 538. Het ging over de trend van het vroege opstaan. Ja, dat hè? dacht ik al, ja. Ja, vroege opstaan. Nou ja, luister even spit je oren. Dit zei Jo in het nieuws. Het is echt ongelooflijk. Om, om vijf uur ochtends op te staan, Tom Cruise, Michelle Obama, Steve Jobs... Oprah Winfrey, die doen het ook allemaal. Hartstikke handig. Lekker momentje voor jezelf om even te sporten. Ik denk dat ik bij Steve Jobs verleden tijd had moeten gebruiken. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dat is hem, denk ik, hè? Marcel, kom er maar in. Ik hoorde Jo inderdaad zeggen dat Steve Jobs is opgestaan uit de dood. Elke om vijf uur. De man wordt gezien als een soort god, maar dit vind ik toch echt ongeloofwaardig. Ja. ja, vind ik wel heel scherp. Heel Steve scherp. Jobs is ons in 2011 ontvallen. Ja, ja dus. Maar uh, het ja. kan natuurlijk wel dat hij dat deed. Hij werd genoemd in dat artikel. Ah, dan zal het, ja, dan zal het. Ja. Ja. Ik weet niet of het reclame is dan voor het vroege opstaan. Maar goed, dat is dan weer een heel ander verhaal. Oké, okay, dan is het... Ah, tien over één. Tante Gerry, Tante Gerry. En dan gaan we dan weer voor Tante Gerry. Zij gaat weer eens zingen. En het is aan jou natuurlijk om te achterhalen om welk liedje het gaat. En dat doe je niet zomaar, nee. Je kunt er ook nog iets uh, moois mee, uh, mee winnen. Namelijk een fashionbond ter waarde van 50 euro. Of we hebben het houten horloge, oftewel... Klinkt het allemaal wat hipper? De Woodwatch. De waarde van 150 euro. Eén van de twee kun je winnen je mag kiezen. Als je het goede antwoord natuurlijk even gooit in de app van Radio 538. Ja, het is heel simpel: welk liedje zingt Tante Gerrie Vandaag hier komt de opgave. Yo. Change your mind, like a girl, change your clothes. Yeah, you, me, ams, like a bitch, I will do. Aren't you over, thing, always speak, Crypti Kali. Hij is Critically. moeilijk. Wat zeg je? Ze zegt criticaly aan het einde. Ja, ze, ja. Zal ik hem nog één keer doen? Ja. You change your mind like a girl, She's her clothes. Yeah, you, me like a bitch. I will know and you over thing always speak cryptically. Is het een ballet? Nou, zou ik niet direct willen zeggen. Maar, joh, je hebt haar naam wel genoemd ook. Oh. Ja. Oh. <laughs> uh, krijgen een paar appjes al binnen. Bruno Mars met grenade uh, voor uh, Tante Gerry Is niet goed. En Vincent zegt... I, ik denk dat dit de physical van Dua Lipa is. Kan ik ook al van zeggen dat dat niet goed is. Maar wat is wel het goede antwoord als je het weet? Gooi jouw suggestie even in de gratis app van Radio 538. je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 Que ik no niet tu, aan je denk, niet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 lo siento por tanto sufrir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 Albaro Soler. Je moet de Albaro zeggen natuurlijk. En de Topic en Solo para ti. Op 538, zometeen de oplossing van het spelletje Tante Gerry komt eraan. Maar eerst Weiss Rehab. One last time. Radio 538. In my right now, voice is too loud. I can shut them up. Try to fake the fun. I can slow down. Less time. Ik zie nog steeds allemaal appjes binnenkomen voor Tante Gerry. Tante Gerry. Tante Gerry. Ah, toch leuk hoe dat steeds meer leeft eigenlijk wel. Steeds meer berichtjes ook binnenkomen. Iedere dag rond tien over één dan hoor je de opgave van mijn tante. Mijn lieve Tante Gerry. Die een liedje gaat zingen. En het is natuurlijk aan jou om te achterhalen welk liedje dat is. Vandaag de beurt aan Mariska. Hallo Mariska. Hi, met Mariska. Hallo. Uit Zwaagdijk-West kom je. Ja, dat klopt. Waar ligt dat? Uh, in de buurt van Horen. Ach, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik hoor het nu ja. ook. Ja. <laughs> ja. ja, is dat zo? We horen ze toen vast. Een klein beetje, een klein beetje. Ja, oké. Okay. Uh, ja, Mariska, welkom in de lunch. Ja, nou, dankjewel. Heb je al geluncht eigenlijk, of moet je nog? Uh, nee, ik heb net al geluncht. Ah, kijk eens aan. En hoe is je dinsdag verder tot nu toe? Uh, ik ben vandaag vrij, dus ik ben uh, het huishouden aan het doen. Wasjes draaien en dat soort dingen. Ja, ik, wou, ik wou zeggen lekker, hè, vrije dag. Maar ja, misschien vind je het eigenlijk helemaal niet lekker... dat je dan het huishouden staat te doen vandaag. Nou ja, goed, het hoort er ook een beetje bij. Het hoort erbij, ja. Ja, ja. ja. Hé hey Mariska, de eerste keer dat je een poging waagt voor Tante Gerry of heb je vaak een appje gestuurd? Nee, dat is de eerste keer. Oké. Oh, ik had alleen, uh, ja, alleen gisteren probeerde ik uh, te bellen... maar dat was dan voor de kaarten voor Zandvoort natuurlijk. Ach, ja. uh, Daar kwam ik niet doorheen, dus nee. dat vond ik wel jammer. Ik denk, nou, dan ga ik dit eens proberen. Ja. En uh, hier kom ik wel doorheen. Hier kom je, hier kom je wel doorheen, <laughs> juist. Uh, nou ja, Mariska, de opgave Tante Gerry zong vandaag... voor jou en voor alle anderen... Dit liedje, you, shake your mind like a girl, shake her clothes. Ja, you, me, ams, like a bit. I will know, aren't you over ting? Always speak cryptically. Ja, wees je meteen of moet je even graven? Uh, ik moest wel even graven, maar ik wist het eigenlijk bij het eerste zichtje. Uh, hoorde je het meteen al. Oh, wauw, het ving heel knap. heel knap. Waar kwam je op uit, Mariska? Op uh, Katy Perry met Hot and Cold. You change your mind like a girl. Ja. Change your clothes. Ja. you me and like a bitch. I was dope. Heel goed. Mariska gefeliciteerd, dat was natuurlijk het goede antwoord. Katy Perry en hot and cold. En dat betekent dat ik je ga blij maken. Of een Fresh Cotton Fashion Bond ter waarde van 50 euro. Of kies je de Woodwatch. Wat gaan we doen? De uh, Woodwatch, alsjeblieft. De Woodwatch. <laughs> gaan wij naar jou opsturen naar Zwaagdijk West. Ja. En dan wens ik je een hele nou, fijne, fijne dinsdag nog. Succes met het huishouden. Nee, dankjewel hè. Hoi. Doeg. You Vandaag even omgedoopt tot uh, Katie, Gerrie natuurlijk. En hot and cold. lunch lunchshow voor dinsdag 1 november. Zometeen het nieuws met Jo van Egmond. Ja, met daarin vanwege het enorme personeelstekort in ons land... worden mensen creatief met hun uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. It's be a cold, cold you. Voor je het weet is het winter. Hoe hou je dan de warmte binnen...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 Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei.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 Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag veel wind, verder zon en wolken, En de lokale buikans op uh, zo'n 17, 18 graden vandaag. Morgen wat meer zon dan 15 graden gemiddeld. Drie vertragingen op de weg op de A1 amsterdam Apeldoorn bij Barneveld. 10 minuten. A27, Gorkum-Utrecht, ook daar. 10 minuten extra reistijd tussen Gorkum en Lexmond. En de A326 van Bankhoef naar Wijchen. Daar ben je tussen Peuningen en Oost, ook 10 minuten langer onderweg. Dat komt door een vrachtwagen met pannen. Flitsers zijn er op de A1 Amsterdam-Narde bij Muiden. hectometerpaal hectometerpaaltje 13,4. A2 Utrecht-Nebos bij Den Bos 113,9. En de A10 Dringweg de Amsterdam-Diemen richting Diddybemeer. Controle bij Amsterdam-Duivendrecht 14,5. A27 Utrecht-Gorkum te hoogte van Houtenstaas bij 69,4. En dan is het de hoogste tijd voor het vijfdrachtnieuws. En dat krijg je natuurlijk van Jo van Egmond. Voor de middag: de Turkse president Erdogan praat de komende dagen met Rusland en Oekraïne over die stuk gelopen graandeal. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken moet het lukken om er samen uit te komen. Rusland zei de deal zaterdag in op. Maar intussen vertrekken er nog wel gewoon Oekraïense graanschepen. Het aantal zeehonden in de Waddenzee is het afgelopen jaar flink afgenomen. Er zijn minder pups geteld, maar ook minder volwassen dieren. Het is nog onduidelijk waardoor het aantal dieren zo is gedaald. Dat wordt nader onderzocht. En steeds meer werkgevers bieden cursussen aan voor je persoonlijke ontwikkeling of ontspanning. Vroeger was het meer gericht op het verbeteren van je werk. Bedrijven houden ook steeds meer rekening met individuele wensen in hun zoektocht naar personeel. Niet iedereen is blij natuurlijk met een fietsplan. Zo kan je ook een persoonlijk keuzebudget krijgen, dat zegt een HR-bureau. Ja, je kunt nu als werknemer in deze tijd... Alles eisen. Je, ja, je kunt natuurlijk van alles eisen. Er ja. is een, een schreeuwend in personeelstekort natuurlijk. Ja. Dus ja, ze willen je hoe dan ook binnenboord houden. Dus als je gewoon aan je tak zit qua geld... dan moet je gewoon aan allerlei andere dingen denken. Ja. Een fiets, een auto, nou, dat soort denken. Ja, zo tankpasje erbij misschien ook. Tankpasje, he? ook handen. Ja, een ja, paar weekjes extra vakantie. Ook lekker. Ook geen kwaad. Ja. ja. Heb, jij, heb jij wensen voor, voor jouw werk, Jo? Zijn er dingen... Die hier beter zouden kunnen. Okay, ik zit straks toevallig met de baas over de vakantie. Jij zit zo met ja. de baas. <laughs> ja. Ja. Ik ben helemaal benieuwd wat daaruit gaat komen. Dankjewel, Jo. Graag gedaan. Nieuws van vandaag. Jouw hits. Hoor je op 538. Louis Capaldi. To find you don't have to me. Coldplay en BTS. Swedish House Mafia en The Weeknd. Jouw hits. Jouw Jouw 538. Like a moth to flame, I'll pull you in, I'll pull you back to what you need initially. It's just one. Wat een lekker liedje is dit, Die Million Dollar Baby. Doet mij wel ergens aan denken. Ik kwam er steeds niet op, maar inmiddels ben ik er opgekomen. Uh, deze. ga ik ook wel goed op hoor. Boniem, kom er gewoon eerlijk vooruit. Ma Baker. Uh, en daarvoor, ja, Swedish House Mafia. Gisteren sensationeel goed in de Zikodome in Amsterdam. Maar daar waren ze. Toe of Flame hoor je in de 538-lunch waar zo dadelijk een andere DJ gaat toeslaan. En zijn naam ken je inmiddels wel. Gevestigde naam op het tijdstip van kwart voor twee op Radio 538. De lunchmix hoor je straks van Chris Deluxe. De Swedish House Mafia draaide gisteren in de Ziggo Ze waren in Amsterdam. Je hoorde ze met Moth to a Flame. De Swedish House Mafia met Axwell, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso natuurlijk. Deze man die hoorde, uh, Alesso, is ook Zweeds en ook DJ... maar maakt dan weer geen deel uit van de Swedish House Mafia. De 538 Lunchmix met Chris Deluxe. Ik weet niet of het ooit aan de orde is geweest? Waarschijnlijk niet. Hij heeft wel een, uh, een goede carrière hoor, deze ook met Sarah Lars en Words... hoorde je op Radio 538 en dan is het kwart voor twee... dinsdagmiddag in de 538 Lunchshow. En daar is hij dan weer, Chris Deluxe, en ik kan zeggen... Hij valt weer niet tegen vandaag. Deze is echt heel, heel grappig gedaan. Twee liedjes in één. Hij begint met deze. Naughty Boy. En natuurlijk ook Sam Smith die hoort. La la la.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 The light I'm gonna drown you out Before I lose my mind om te horen. Nadibo nou, hoorde je la la la. En deze van de Benga Boys. En die heet niet la la la, maar Shalalala la, la. In de vijftigracht lunchmix. Chris Deluxe was daar. Morgen is hij er weer. Dank Lord, hoor je nu. Electric Life. There's no pain in paradise. No heartbreak in heaven. No Mondays or traffic lights. close my eyes, free falling in Toen ergens begin 2019 in één keer bekend werd gemaakt... wie er zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival. En toen was daar ineens de naam van Duncan Lawrence. En die kenden we allemaal niet. Nou ja, inmiddels weten we natuurlijk heel goed wie hij is. En hij won en het was ja één groot succes voor hem. Hij heeft ook een rol gespeeld bij uh, de deelnemers voor het Songfestival... dit jaar voor Nederland. Hij heeft namelijk bij elkaar gebracht... Dion Cooper en Mia Nicolai. Zij gaan meedoen aan het Songfestival en Duncan mocht zelf... Vanmorgen dit mooie nieuws vertellen aan de duo. Ja? Oh my God. Oh. Blijheid alom het liedje is er nog niet. Maar we weten in ieder geval dat we dit jaar dus gaan meedoen... naar het Eurovisie Songfestival. Dion Cooper en Mia Nicolai, zo heette zij. Tot zover de 5-3-8-lunch. Voor de dinsdagmorgen melden wij, Jo en ik, ons weer. Zeker. Om een uurtje of twaalf. Uh, of nou, dat is trouwens niet waar. Jij bent er morgen niet. Nee, ik ben er morgen niet, nee. Jij bent... Ja, Heel nee, scherp weer. Wij hebben, wij, wij, wij, ik moet eens dikken. Jij, jij hebt vrij morgen. Ik heb vrij. We hebben een... Uh, een vanger. Een iemand die... Uh, ja. En oude bekende. Een oude bekende Leuk, jou, leuk. Maar, leuk. Is, dat uh, houden we nog even geheim, maar dat ga je morgen allemaal meemaken. Om 12 uur zometeen Mark Lebrandt en hij heeft onder andere deze voor je. Zometeen op 538. Friday, now, you it, oh my. Jouw hits, jouw 538. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Creon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen...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 Spread love in plaats online ja. Spread, love, louder, and make your mama Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2 Voor maar 25 euro per maand Check tele 2nl .no. Super knapperig Lekker mals Zo romig. Lekker! Ja, de producten van Vales zijn er in allerlei soorten en smaken Vales, ongelooflijk lekker en vegetarisch